11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Murders. Tot 12 uur de gids.fm. Met daarin kinderen moeten weer leesplezier krijgen. En de erfenis van Thatcher, good or bad. Door Op meegens met het NOS Journaal. Vicepremier Ascher trekt zijn uitspraak terug dat het sociaal akkoord in beton is gegoten. Afgelopen vrijdag herhaalde Ascher na de ministerraad de woorden van de vragensteller. Dat had ik niet moeten doen, zegt Ascher in de Volkskrant. Hij zegt nu dat er afspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt over onder meer arbeidsmarkt, pensioenen, flexibele contracten en arbeidsgehandicapten. CDA-leider Buma had de woorden van minister Ascher arrogant genoemd, gezien het feit dat het plan nog naar het parlement moet. Staatssecretaris Mansveld wil een Europees verbod op microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten. Dat zijn heel kleine stukjes plastic die onder meer in scrap, tandpasta en badschuim zitten. Die stukjes plastic komen na de waterzuivering via het afvalwater in zee terecht. Om dat voor elkaar te krijgen is internationale samenwerking nodig, zegt Mansveld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 Vleesgroothandel Willy Celte in Os is failliet verklaard. Werknemers van het bedrijf hadden het faillissement aangevraagd... omdat ze sinds februari geen loon meer hebben gekregen. De rechtbank in Den Bosch heeft het faillissement vanochtend uitgesproken. Het bedrijf heeft 50 miljoen kilo rundvlees verspreid... waarvan de herkomst onduidelijk is. Een deel is mogelijk vermengd met paardenvlees. De Consumentenbond eist van telecomproviders... dat ze ongebruikte belminuten, sms'jes en data... minimaal een jaar houdbaar maken...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 Tom Valt Hek stopt met zijn werk bij de NOS. Hij gaat vanaf juni bij radiozender BNR... het ochtendprogramma tussen 6 en half 10 presenteren. En hij volgt in die functie Umberto Tan op. De oud-hockeyer en hockeycoach van het Hek... werkte sinds 1993 voor de NOS. Het weer: eerst nog wel wat zon, maar geleidelijk meer bewolking. Op veel plaatsen is het droog, maar in het zuidwesten en noorden zou het wel wat kunnen gaan regenen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het bewolkt en dan wordt het in het zuiden opnieuw 20 graden. De gids de is er over een dikke twee minuten. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Oh, nou, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet.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 Technisch lezen is in op basisscholen. En technisch lezen is letter, woord en zinskennis en een leestemper bijvoorbeeld. Erg belangrijk, maar het gaat ten koste van het plezier in lezen, zegt Jacques Vriends. Hij is niet alleen kinderboekenschrijver, maar sinds kort ook ambassadeur van het kinderboek. Jacques Vriends vertelt zo over hoe lezen weer leuk kan worden. De oudste tbs-kliniek in Nederland, Kotten, moet dicht van het kabinet in 2015. En er verdwijnt al zoveel werk uit de Achterhoek. Vandaag praat het personeel van Olde Korte met de vakbonden en wij gingen al even op de koffie. En van Margaret Thatcher erfden we onder meer de invoering van de marktwerking bij overheidsdiensten. Moeten we daar blij mee zijn of achteraf gezien toch niet? Zo een debat. En wilt u de vonken ervan vanaf zien vliegen? Surf naar gids.fm. De VS op scherp na bomaanslag Boston, kopt de Volkskrant vanochtend. Twee explosies in de buurt van de finish van de marathon met drie doden en meer dan honderd gewonden tot gevolg. Heeft het Binnenlandse Veiligheidsministerie Homeland Security... dat in 2003 werd opgericht door president Bush Jr. gefaald? Dat vraag ik aan Edwin Bakker. Hij is directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme... van de Universiteit Leiden. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft dat Homeland Security gefaald? Uh, nou, er moet nog blijken natuurlijk. Er moet nog een reconstructie plaatsvinden van wat er precies uh, gebeurd is. Maar ja, een aanslag op uh, een marathon... Bij de finish, uh, dat is, uh, ik denk dat uh, de directeur van Homeland Security in uh, spanning afwacht wat daaruit gaat komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat zomaar kan gebeuren. Want het is ook nog steeds zo dat Homeland Security vanaf 2003 al belooft dat zo'n aanslag niet meer mogelijk is. Dan lijkt die belofte dus weinig waard. Nee, er is ook heel veel geld in gepompt om, uh, om te zorgen dat zoiets niet kan gebeuren. Geen tweede 9-11 of welke aanslag in Amerika dan ook. Homeland Security, alleen die naam suggereert dat al. Ja, en dan is elk incident dat plaatsvindt een blamage voor zo'n uh, heel groot apparaat. Veel geld in gepompt, maar niet bezuinigd de laatste jaren? De laatste jaren wel iets. Uh, ook omdat natuurlijk de, de overheid in Amerika sowieso uh, geldproblemen heeft. Uh, maar niet veel meer dan, uh, dan andere diensten. Dus uh, het is nog steeds een organisatie met heel veel geld. Obama was in zijn speech erg voorzichtig over de mogelijke dader of daders. Ze hebben nog geen idee in de Verenigde Staten. Het wordt wel behandeld als een terreuraanslag. Is dat terecht, denkt u? Ja, ik denk dat dat wel terecht is. Uh, de kans dat zeg maar, door een technisch falen ergens twee dingen zomaar ontploffen... Uh, onder een tribune, uh, dat is uh, die kans is heel erg uh, klein... Dus het gaat hier wel iets uh, om, om een uh, incident dat iemand ook uh, ja, met kwaadwillige bedoeling heeft uh, probeert te veroorzaken. Dus een aanslag is het zeker. En de Verenigde Staten zeggen meer aanslagen te verwachten. Zijn daar dan aanwijzingen voor? Ik denk dat daar geen enkele aanwijzing voor is. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat als je burgemeester bent van een andere stad of verantwoordelijk voor de veiligheid in een ander deel van Amerika. Eh, dat je eh, op vragen van journalisten van gaat u iets doen al gauw graag ja wil zeggen. Dus vandaar dat er allerlei maatregelen worden genomen die. Nou ja, uh, meer duiden op de onzekerheid dan dat men weet dat er nog iets staat te gebeuren. En iedereen denkt natuurlijk meteen aan Al-Qaeda in eerste instantie... of een verwante splintergroepering. Hoe lang duurt het gemiddeld voordat zo'n organisatie de aanslag opeist? Op nou ja, Niet altijd wordt uh, zoiets opgeheist, maar meestal toch binnen 24 uur... zijn er groeperingen overal ter wereld die denken van... nou laat ik hier gebruik van maken om mezelf eens in, uh, op de kaart te zetten. Opvallend dat dat nog niet gebeurd is... Uh, wat dat betreft kan het werken alle kanten op. Het kan uh, een al qaeda splintergroepering zijn, maar het kan ook rechtsradicalisme zijn. Het zou zelfs georganiseerde misdaad kunnen zijn. Wat dat betreft is echt nog uh, heel weinig informatie naar buiten gekomen. Is er veel uh, sprake van rechtsradicalisme in Boston? Uh, in Boston niet per se. Daar zitten wel natuurlijk allerlei aanhangers van de IRA. Uh, het Noord-Ierse uh, uh, bevrijd of het leger. En uh, ook daar is het nog steeds onrustig. Dus... Wat dat betreft, Boston associeer je niet met rechtsradicalisme... maar toch wel met groeperingen waar in het verleden geweld uit voort is gekomen. Maar nogmaals, uh, erg vroeg om daar ook maar iets over te zeggen... duidelijk is dat het niet per se alleen Al-Qaeda hoeft te zijn. Wat leidt u af van het feit dat de bommen achter elkaar afgingen... en dat de aanslag pas plaatsvond twee uur nadat het de eerste over de streep was? Ja, een gevoel is dat die veiligheidsmaatregelen ongetwijfeld heel goed waren uh, en dat daar heel veel in is geïnvesteerd en mogelijk dat men dan vooral rekening heeft gehouden dat rond de tijdstip van aankomst, terwijl alle uh, hotshots, de VIP's daar zijn, uh, dat dat op dat moment de bewaking op het allerhoogste niveau is en dat je dan twee uur later misschien iemand gedacht heeft aan nu kan ik wel toeslaan, nu kan ik daar wel komen uh, en dat getuigd dan van uh, ja toch wel op zich uh, kennis van uh, veiligheidsmaatregelen. Maar ja, het blijft speculeren. We hebben echt nog heel weinig informatie helaas. En dan die bommen die achter elkaar afgaan. En niet gelijktijdig bijvoorbeeld. Duidt dat ergens op? Nou ja, dat duidt of, uh, op, uh, of op dat timers niet helemaal gelijkertijd afgaan. Terwijl het wel de bedoeling is. Maar ja, de kans dat dit dus meer dan één persoon is... is daarmee wel wat groter. Want anders is het toch wel heel uh, moeilijk om dat in je eentje te organiseren. Dus het idee van uh, een Breivik-achtige figuur... die in zijn eentje ergens vier bommen klaar heeft liggen... Dat op de uh, juist het moment weet af te laten gaan, uh, die kans wordt wel iets kleiner... aangezien het toch een vrij complexe operatie lijkt. Hebt u het idee dat het zware explosieven betreft? Nou, ik heb de beelden gezien. Ik ben geen uh, expert uh, op het gebied van explosieven. Maar ik, als ik die beelden vergelijkt met wat in Irak of elders wordt ingezet... Dan... Uh, lijkt, uh, en ook gelet op het aantal gewonden, dat het niet gaat om uh, zeer geavanceerde uh, explosieven. Het kan ook zijn dat de explosieven niet volledig afgingen. Uh, maar vooralsnog ziet het eruit als nou ja, uh, het werk van nou ja, misschien een, een, een, een wat minder uh, uh, professionele organisatie. Hoe groot is de kans dat er daders worden gepakt? Ik denk dat die heel erg groot is. Vroeger of later zullen die opgepakt worden... De Amerikaanse president geeft al uh, heel duidelijk daar dat signaal aan... en dat betekent dat echt alles uit de kas wordt gehaald om deze mensen te bestraffen. En als dat nu niet binnen twee weken is, dan twee jaar, drie jaar later... Ik ken eigenlijk bijna geen voorbeelden van aanslagen op Amerikaanse bodem... waar uiteindelijk niet iemand is opgepakt of in Afghanistan is omgekomen... of op een andere manier um, uh, uh, uh, gepakt is... Dus wat dat betreft denk ik dat deze daders de dans niet zullen ontspringen. Edwin Bakker, hij is directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Meneer Bakker, mijn dank. Ja, dan. .fm. Als het aan de regering ligt, dan gaat de TBS-kliniek Olde Kotten dicht. Het is een van de instellingen in het gevangeniswezen die moet sluiten... want er kan volgens staatssecretaris Teven 340 miljoen worden bezuinigd. En dat heeft al geleid tot veel gemoer. Vandaag zou de directie en personeel naar Den Haag gaan... om een petitie te overhandigen tegen die sluiting van de Olde Kotten. Maar verslaggever Jan Peels, je bent nog steeds in de Achterhoek. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, Felix, als we uh, op tijd in Den Haag uh, zouden willen aankomen, had er op zijn minst toch wel een bus uh, moeten klaarstaan. Hier voor de poort van Olde Kotten in uh, Rekken. Er staat niks, alleen maar auto's geparkeerd. Wel het hele gebouw volgehangen met uh, spandoeken. Teven, wij willen blijven. Ook een spandoek van de patiënten. Wij willen niet wegteven staat erop. En een groot spandoek. Wat nu? Ja, wat nu? Dat is de vraag. Daarvoor uh, ga ik naar binnen. Heb ik afgesproken met uh, Peter Stegenman. Hij is voorzitter van de OR. Een hele goede morgen. Goedemorgen, ik, ik kom voor Peter Stegenman. Peter Stegenman, je bent waarschijnlijk uh, van de klant. Van de Vara? Ja, oh, ook van de Vara. En daar gaat de poort open. Goedemorgen, ik heb het nog niet opgelopen. Ik had inderdaad wel de bussen verwacht hier op het parkeerterrein. Ja, dat was ook eigenlijk de bedoeling. Waar het niet dat, we, dat, de afspraak, dat de afspraak was dat wij de bonden vandaag over de vloer krijgen. En oh, dat is kwam... er tussendoor gekomen? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk was de afspraak richting een petitie aanbieden was er tussendoor gekomen. Dit afspraak staat al sinds wij weten dat we denken dat, ze, dat we gaan sluiten. Maar u gaat overleggen met de bonden. Dat betekent ja. vaak dat het gaat over uh, allerlei regelingen die erover gaan voor het geval dat het inderdaad gaat sluiten. Ja. Heeft u de handdoek dan al in de ring gegooid? Nee, we hebben de handdoek absoluut niet in de ring Gegooid, maar wij moeten wel rekening houden met stel nou dat dit, uh, wij noemen het tenminste afbraakplan nu doorgaat. Dan moeten dan zijn hier 340 mensen die gewoon per januari 2015 op straat komen te staan. Ondertussen lopen we door het complex heen, wat eruit ziet ja, als een uh, gevangenis, ook al een beetje. Grote hekken eromheen natuurlijk. Allerlei beveiligingsmaatregelen. Op weg naar de deur van de hoofdbehandeling. Mevrouw Nanninga. Mevrouw hoofdbehandeling. Ik zag net op een van die spandoeken buiten staan: 100 jaar expertise gaat verloren, 100 jaar al in Olde kotten. Klopt. We zijn de oudste TBS-kliniek van Nederland. Vroeger werden hier landlopers uh, opgenomen zelfs. We nemen hier mensen op met uh, ernstige stoornissen. Ernstig. Wat zijn dat voor mensen? Want TBS, dan denken we meteen aan ja. zware criminelen. Is het ook, in de zin van dat er in ieder geval een zware uh, misdaad, een misdrijf is gepleegd. Maar deze mensen lijden ook aan een ernstige psychiatrische stoornis. Mensen hebben, uh, maken verschrikkelijke dingen mee. Waar zelfs wij nog wel eens van staan te kijken van uh, hoe is mogelijk dat dat gebeurt. En zowel de 340 mensen die hier werken als de patiënten, de cliënten, de gevangenen, hoe noemden ze het? Die, die vinden allemaal dat dit moet blijven. Patiënten noemen we ze. Uh, ja, we vinden allemaal de patiënten en het personeel dat dit wel moet blijven. Uh, omdat het hier uh, een kliniek is die niet alleen dus op de goede weg is. Om allerlei redenen. Maar vooral ook omdat hier uh, anders uh, mensen op straat komen te staan. En dan heb ik het nu even niet over de patiënten. Want die zullen goed terechtkomen. Al lopen ze zeker een jaar vertraging op in hun behandeltraject. Uh, mensen die dus een, een bepaalde psychiatrische stoornis hebben. Die dienen een bepaalde man op een bepaalde manier tegemoet getreden te worden. En dat hebben we hier ongevraagd ongelooflijk goed in de vingers. En dat zijn ook mensen die eigenlijk nergens anders aan het... ja, je kunt wel ergens anders aan het werk maar dat is kapitaalsvernietiging. Kapitaalsvernietiging. Uiteindelijk moet er 340 miljoen uh, bezuinigd worden... door de dienst justitiële inrichtingen. Ja. Wat, wat levert de sluiting van de hierop? Niks. Niks? Het gaat alleen maar geld kosten. Oh. Ja. Het is is ergens... dat wel duidelijk bij TV dan? Nou, ik denk niet, want we denken... Hoe komt iemand door met idee En dat zeggen we niet. Dat wil ik heel expliciet bij zeggen. omdat we in ons eigen straatje praten. Dat doen we natuurlijk. Dat uh, de frictiekosten voor personeel, zo heet dat dan heel mooi, van de, dus, dus wat kost het om personeel te herplaatsen of uh, in een uitkering te krijgen, is velemaal groter dan de baten die het oplevert als de kliniek gesloten gaat. Okay, maar dat zullen alle klinieken waarschijnlijk dan zeggen? Die dat gesloten ja, dat, moeten worden. Dat klopt, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Maar het is wel zo dat we hebben dus de zogenaamde tenders, en dat zijn tijdelijke voorzieningen die een aantal jaar geleden in het leven werden geroepen een soort noodopvang uh. noodopvang het was heel duur want die mensen kregen allemaal wachtgelden en het, nou de maatschappij protesteerde, daar terecht tegen. Andere klinieken hebben vaste gebouwen gemaakt, dus echt duur geïnvesteerd. En die zouden, nou failliet weet ik niet, ik ken natuurlijk niet de precieze cijfers... maar die zouden behoorlijk in zwaar weer komen... als ze inderdaad gewoon de tenders zouden moeten afbouwen, wat gewoon afgesproken. U heeft het eigenlijk op papier allemaal prima oh. gedaan... en voor gevoel wordt u nu gestraft, terwijl het eigenlijk heel erg goed gaat. Klopt. Zo, en dan verder de kliniek naar een van de patiënten, zoals het dus heet... We lopen door lange gangen met werkplaatsen. Er wordt hier aan fietsen gesleuteld. Even verderop zag ik mensen met textiel in de weer. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dit zijn, hier worden, gaan de patiënten werken. Ze hebben allemaal dagbesteding. Daar worden ze ook voor, voor betaald. je ja. uh, moet denken aan dubbeltjes per uur. Ze leren hier lassen. ze kunnen houtbewerking van... Alles. Een sociale werkplaats, maar dan in een tbs-kliniek. Maar dan in een tbs-kliniek, dat klopt. Ja, ik ben uh, Ferry. Ik, uh, ja, we zijn hier in Olderkotten in uh, Rekken. Ja, we hebben wat, wat omzwervingen gemaakt om uiteindelijk bij Ferry te komen die hier verblijft. Ja, klopt. Een kamer met een bed, een grote televisie ja, staat er. Televisie. Ja, nee, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Niet alleen de medewerkers uh, vinden natuurlijk dat Olderkotten moet open blijven, maar ook de mensen die hier verblijven. Ferry. Waarom? Nou ja, omdat het, uh, daadwerkelijk mensen geholpen worden hier en... Uh... Ja, het is TBS, het is, het is een lastig systeem. Maar je ziet hier toch mensen met uh, ja, toch desdanige problematiek eigenlijk. En die zie je ook opknappen uh, eigenlijk. Wat betekent het voor jou? Want dat kan natuurlijk in principe op elke willekeurige plek ja, in Nederland. Ja. Het verschil is met andere klinieken en dat ze veel de samenwerking opzoeken met de, de patiënten, zeg maar. Dus dat uh, in plaats van, van ja, je moet dit en dat en dus zo en zo volgen, dat het. Uh, ja, veel meer individualistisch wordt afgestemd. En daar zijn ook de zorgprogramma's naar ontwikkeld. En dat is een andere manier van behandelen dan die je op andere plekken in Nederland tegenkomt, in ja. TBS-instellingen? Uh, ja, voor zover ik weet wel. Kijk, uiteindelijk draait het om ons eigenlijk. Hè? Ik bedoel... ja, dat is een beetje een rare eraan. Uh, ik zou ik zeggen: ja. van ja, uh, ja, jullie zullen misschien wel blij zijn als het dicht gaat. Ja, maar dat nee, is niet nee, zo. Nee, nee. Ja, Peter, uh, Ferry zou natuurlijk niet meegegaan zijn naar Den Haag. Maar hoe, hoe komt het nu nog uh, dit verhaal in Den Haag terecht? Aankomende donderdag uh, gaan, uh, is de Vaste Kamercommissie die gaan vragen stellen uh, over het masterplan wat Fred Teven uh, heeft bedacht. Er zijn ook mensen uit Oldekot erbij. Ja, daar gaan in ieder geval de directeur uh, gaat, heeft daar spreektijd en uh, de dominee van ons Jaap Jonk heeft daar spreektijd en de burgemeester Hein Bloemen vanuit Berkeland die gaat daar ook uh, spreken en wij zullen daar zijn om hen te ondersteunen. Ja, okay, dus de bussen die vandaag afwezig zijn, die gaan dan alsnog uh, richting daarnaar? Die hebben gereserveerd voor donderdag en we hebben de twee bussen vol. Peter Stegeman ja. zegt dat, voorzitter van de OR van de TBS-kliniek Oldenkotten in Rekenrekken. Hey, On Route 66 met Chuck Berry. Well, if you ever plan the motor west Jack, take my way, it's the highway That's the best Get your kick Ooh, so pretty, you see A Amarillo A Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Winona Kingsman, Barscow, San Bernardino Won't you get hip to this kindly tip And take that California trip Get your kicks on Route 66 prachtige snelweg die loopt van uh, Chicago tot L.A. Dat uh, vertelde Chuck ons al. Met meer dan 2000 miles voor de boeg als je in Chicago vertrekt. Get your way. De, de kinderen mochten voorlezen uit hun favoriete boek. Ellen Steenman uit Amsterdam koos Wippen maar weer van Annie M.G. Schmidt. Wauw, wauw, komt u binnen? Zij mevrouw Peters terwijl ze haar roze schortje afdeed: U bent meneer Blom, is het niet? U bent immers de secretaris van mijn man. heb ik het goed. En ah, wel, wel, gaat u zetten. Een fragment van de Nationale Voorleeswedstrijd uit 1969. En deze finaliste heeft er kennelijk plezier in, dat hoor je zo. En dat plezier in lezen, dat moet terugkomen. Dat zegt Jacques Vriens. Hij is bekend van vele kinderboeken... waaronder achtste groepers er niet. En hij is benoemd als e allereerste kinderboekenambassadeur van ons land. En ik praat met hem. Hij zit in de studio van L1 in Maastricht. Goedemorgen, meneer Vriens. Goedemorgen, meneer Meurloos. Gun, gun de scholier weer uh, leesplezier? Sorry. Dat stond ja. boven een opinieverhaal van uw hand in Trouw vorige week. Waaruit blijkt dat de scholier niet geniet van het lezen... Nou, ik had uh, gisteren een prachtig voorbeeld. Ik was gisteren uh, voorzitter van de uh, jury van de Nationale Voorleeswedstrijd... en dan voor de provincie Limburg. Dus we hebben gisteren de finalist aangewezen die naar Utrecht gaat uh, in uh, mei. En toen vroeg ik uh, aan de zaal, het uh, uh, waren ongeveer 500 kinderen... Wie houdt er, eerlijk zeggen, wie houdt er hier niet van lezen? Ja. En ik geloof dat drie kwart van de vingers uh, omhoog ging van de kinderen. Dat was nogal chockerend voor de aanwezige uh, leesbevorderaars. Maar ik dacht, ik wil die vraag wel eens gesteld hebben. En ja, het blijkt dus ook zo te zijn dat, uh, er is ook een onderzoek geweest... dat technisch uh, lezen staat in Nederland, staan wij bovenaan. Hè? Als de kinderen, zeg maar, wat ze in, uh, zeg maar, een aantal woordjes lezen in één minuut zonder fouten. Maar het plezier in lezen... Daar staan we onder aan het lijstje. Dus het leesplezier wordt niet gestimuleerd aan het onderwijs, blijkt? Nee, het blijkt dat toch veel scholen heel erg de nadruk leggen... op uh, dat de kinderen gewoon technisch kunnen lezen. En dat heeft ook wel voor een deel te maken... doordat er ontzettend veel getoetst en getest wordt... Uh, waardoor leerkrachten iets hebben... als ik nou maar resultaten kan laten zien... en die in mijn computer kan stoppen, dan, uh, dan is het goed... Maar het plezier in lezen is natuurlijk toch iets minder grijpbaar. En daar moet je toch wel heel veel energie in investeren. Gaat het om kinderen op de basisschool of ook om kinderen op de middelbare school die niet zoveel zin hebben om te lezen? Ja, dat is natuurlijk het bekende probleem dat uh, het vaak nog wel redelijk lukt op de basisschool om kinderen aan het lezen te krijgen. Tenminste, mij is het altijd wel gelukt. Want ik heb zelf heel lang voor de klas gestaan. Ja. Maar je hoort altijd weer... Uh, ik heb het ook weer van mijn, uh, van mijn eigen kinderen gehoord. En ik hoor het nu van mijn kleinzoon. Ja, dan moeten we lezen. en Daar heb ik helemaal geen zin in. En uh, vaak kiezen leerkrachten dan kennelijk toch boeken uit... die voor die kinderen, zeker uh, in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs... die eigenlijk uh, die kinderen helemaal nog niet aanspreken. En wiens schuld is het dan, volgens u, dat scholieren weinig plezier hebben in het lezen? Nou ja, ik denk dat er goed over nagedacht moet worden... van wat je eigenlijk doet in die eerste jaren... om, om dat leesplezier een beetje vast te houden. Um, en dat je ook moet gaan kijken. Er zijn tegenwoordig heel veel boeken... dat noemen ze dan 12 plus boeken waarmee je kinderen toch enthousiast kunt maken. Maar het hangt natuurlijk... en die ervaring zult u ongetwijfeld zelf ook wel hebben gehad in het verleden... als je een inspirerende leraar hebt... die kan al heel veel teweeg brengen ja. bij leerlingen. Ja. Maar is het ook zo dat er op de pabo nauwelijks uh, aandacht wordt besteed aan het voorlezen of aan het lezen van boeken? Ja, dat is een beetje een ramp op dit moment. Uh, ik heb toevallig, uh, na aanleiding van het artikel, nog eens even een onderzoekje gedaan uh, bij een aantal pabo's. En dan blijkt dus dat er verhoudingsgewijs weinig aandacht is voor kinderen en jeugdliteratuur. En dat bijvoorbeeld pabo-studenten niet verplicht kinderboeken hoeven te lezen. Ik zou vinden dat je dus, als jij straks juf of meester wordt, dat je minstens vijftig kinderboeken gelezen moet hebben, van, van prentenboek tot 12 plus boek. Maar dat is dus niet aan de hand. En dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Dan moet ik wel zeggen dat de Stichting Lezen, zeg maar, de Stichting die officieel is aangewezen door de minister om het lezen te bevorderen, op dit moment wel heel hard bezig is om pabo's over de streep te trekken. Ja. En, uh, we kennen onder andere, dat is wel erg leuk, sinds een paar jaar de uh, nationale voorleeswedstrijd niet alleen voor kinderen, maar ook voor PABO-studenten. Uh, en dat begint langzaam maar zeker toch wel uh, van de grond te komen. Dus dat is een goede ontwikkeling. En de stichting Lezen probeert nu ook binnen de PABO's uh, door overleg met PABO-docenten de boel op gang te krijgen... Maar ja, ik vind het eigenlijk te gek dat pabo's dat niet uit zichzelf kunnen. Maar gelukkig, Stichting Lezen doet het, dus er gebeurt in ieder geval wel iets. Maar goed, u vindt dus dat er een verplichte kinderliteratuurlijst moet ja. komen voor pabo's studenten. Nou bent u jarenlang, zoals u zelf zei, al uh, meester geweest, voor de klas heeft u gestaan. Ja. Hoe deed u dat zelf dan, die kinderen dat leesplezier bijbrengen? Nou, er waren gewoon een paar hele. We hadden in ieder geval op school hadden we een hartstikke goede schoolbibliotheek. Die iedere dag onder schooltijd open was. Want ik had zoiets van: ja, als je die kinderen aan het lezen wil krijgen. moet je natuurlijk eerst zorgen dat die boeken goed bereikbaar zijn. Nou, ik zei ook altijd tegen kinderen: als je een boek hebt en je hebt een paar bladzijden gelezen. en je vindt er niks aan. dan moet je onmiddellijk gaan ruilen. Vaak kwamen ze dan bij mij. en zeiden ze: ah mees, ik heb drie bladzijden gelezen. ik vind eigenlijk niks. En dan ja. zei: ik, nou, kijk ik zo eens even. en nou, neem je er nog drie bij. Als het dan nog niks is, mag je ruilen. Nou, De ene keer kwamen ze terug, de andere keer niet. Um, wat ik ook wel deed met kinderen waarvan ik wist dat ze moeite hadden met te beginnen met een boek. Dan las ik dat boek, de eerste hoofdstukken, las ik voor aan die kinderen. Of ik vroeg een medeleerling om dat voor te lezen. Ik zei, als jij startproblemen hebt, dan moeten we je gewoon helpen met starten. Wat ik ook deed, het was ook heel grappig en dat vonden kinderen altijd erg leuk... ik had in de hoek van de klas, ja dat noemden ze dan de melkmachine... maar daar had ik een aantal koptelefoons hangen... en dan als wij gingen lezen met de hele klas... en ik had kinderen die niet zulke lezers waren... dan zette ik een luisterboek op en dan gingen ze met het boek erbij zitten luisteren. Uh, met gevolg dat ook kinderen die heel goed waren in lezen zeiden... ja maar mees ik wil ook wel eens een keer aan de melkmachine... nou natuurlijk deden we dat... <lacht> Uh, oh, het, wat ook wel een mooi voorbeeld was, ik weet dat was in het begin dat ik begon als leerkracht... dat ik tegen ouders zei, u moet thuis met uw kind lezen. Hè, want dat zeggen leerkrachten dan vaak. Maar dat gebeurt toch nog nou, altijd voor het slapen gaan of niet? Nou, dat is nogal uh, twijfelachtig hoor. Ik heb, er is onderzoek gedaan dat het voorlezen steeds minder wordt. Maar ik bedoelde in dit geval vooral dat kinderen dan thuis hardop moesten lezen om het extra te oefenen... En ik weet nog dat na twee dagen de moeder huilend zo'n beetje bij me stond... en zei, ja, uh, we hebben slaande ruzie als ik uh, zeg, we gaan nu hardop lezen. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, want zo'n kind moet thuis laten horen aan de ouders... dat ze niet, hij of zij, niet kan lezen. Nee. Ik dacht, ja, dat werkt natuurlijk voor geen meter. Dus toen hebben we iets anders bedacht... Dat de, dat de ouders dan een paar bladzijden voorlazen van een hoofdstuk... en dat de kinderen het dan voor zichzelf lazen... En wat ik altijd een ramp vond op scholen... Ik, ik kom het nog steeds tegen... dan hebben kinderen die niet zulke lezers zijn... eindelijk een boek gelezen... en dan moeten ze een soort administratie gaan doen. Dan moeten ze hele formulieren gaan invullen... van hè, waar ging het boek over... en wie zijn de hoofdpersonen. En, Aki, ja. Elise... Ja, ja, heel goed. U kent uw vriend. Ik, ik, ik doe maar wat. Ja, en uh, uit uh, achtste groepen. Ja. Maar het, inderdaad, uh, ik denk dat, dat, uh, dat je dat dus inderdaad niet moet doen. Wat ik deed was dat ik uh, regelmatig met die kinderen uh, besprak van wat ze gelezen hadden. En dan vertelden ze elkaar over de boeken. En dat is natuurlijk wel heel motiverend. Welke boeken las u zelf als kind? Nou, dat is wel heel grappig. Ik, uh, ik ben begonnen met, uh, met Arendsoog. Dat was een soort katholieke kabouter. Of een katholieke cowboy. Nee, de katholieke kabouters waren puk en muk. Maar Arendsoog was een katholieke. En dat kwam eigenlijk omdat ik een op... Ik zat bij de broeders op school in, in Brabant. En uh, die broeder las altijd voor uit Arendsoog. En toen weet ik dat ik op een dag naar de bibliotheek ging. Want broeders stopten altijd op een spannend moment. Dus die... ik dacht, het zal me niet overkomen. Dus ik ging naar de bieb, haalde het boek. En raakte eigenlijk verslingerd aan Arnzoog. Tot op een dag een, een juffrouw van de bibliotheek... ik weet zelfs de naam nog, juffrouw van Bokstel... tegen mij zei, ik heb hier een boek... daar komen ook cowboys en indianen in voor. En Bittere. toen gaf ze mij het boek... Ja, ja, precies. En toen gaf ze mij het boek... De kinderkaravaan van Anne Rutgers van der Loef. En nou, Anne Rutgers van der Loef was in de jaren 50... echt een van de grote kinderboekenauteurs. En yeah. als je nu aan kinderen vraagt... wie is Anne Rutgers van der Loef, weten ze het niet meer... Maar goed, zo vergankelijk is Roem dus kennelijk. Maar, uh, en dat was een boek, de kinderkaravaan... dat was een boek waar echte kinderen in voorkwamen... die verdriet hadden, die verliefd werden, die ruzie maakten. Het was echt van. een ontdekking. Ja, dat er echt boeken waren waar, waar echte mensen in voorkwamen. En ja, Arends stond is zo plat als een dubbeltje natuurlijk. Maar ik heb hem wel nodig gehad, Arends om een lezer te worden. Nou bent u op 19 maart benoemd... als allereerste kinderboekenambassadeur van ons land. Ja. En u gaat zich dus bezighouden met het stimuleren van lezen op basisscholen. Ja. Heeft uw functie ook als doelstelling dat er meer boeken worden verkocht? Nee, ik wou dat toch een beetje gescheiden houden. Want anders zou ik een beetje boter op mijn hoofd hebben. En u bent er twee is... jaar mee bezig met die functie? Gaat ja. u nog wel zelf een boek schrijven in die tijd? Of vergt het zoveel dat... van u dat u dat niet meer kunt? Nee, dat was ik wel van plan. Ik, uh, ik, ik doe eigenlijk nu nu eigenlijk al vrij veel dat ik scholen bezoek... of lezingen houd voor, voor leerkrachten of pabo-studenten. En dat ga ik iets intensiever doen. Uh, en waar ik de kans krijg, zoals gisteren... bijvoorbeeld met die 500 kinderen in de zaal. Ik heb niet alleen gevraagd van wie houdt er hier van lezen. Maar ik heb natuurlijk ook uh, die kinderen proberen uit te leggen... hoe leuk lezen is ja. en hoe belangrijk het is. Want het heeft natuurlijk ook alles met prestaties te maken van kinderen. En ze ook tips gegeven van nou als je nou niet zo van lezen houdt... van uh, hoe zou je het dan aan kunnen pakken? Jacques Vins... En ja? Ja, u, dus u. dat probeer ik allemaal uit te dragen als ambassadeur. Kinderboekenschrijver en, zoals hij zelf al zei, kinderboekenambassadeur. Veel succes de komende twee jaar dan. Ja, dankjewel. Tot 12 uur nog. Waar doet Arjan El Facet, voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks, uh, ja, zijn surfgedrag op internet willen we bekijken. En de omstreden erfenis van Margaret Thatcher, hoe staat het daarmee? Dit is Radio 1. Het is anderhalve minuut over half twaalf. Dooral Megens houdt ook heel erg van lezen. Hier is het internationaal. Vleeschgroothandel Willy Selten in Os is failliet verklaard. Werknemers van het bedrijf hadden het faillissement aangevraagd. omdat ze sinds februari geen loon meer ontvangen. Het bedrijf heeft 50 miljoen kilo rundvlees verspreid. waarvan de herkomst onduidelijk is. Een deel is mogelijk vermengd met paardenvlees. Vicepremier Ascher trekt zijn uitspraak terug. dat het sociale akkoord in beton is gegoten. Vrijdag herhaalde Ascher na de ministerraad de woorden van de vragensteller. en dat had ik niet moeten doen, zegt Ascher nu. Hij zegt nu dat er afspraken op hoofdlijnen zijn gemaakt... over onder meer arbeidsmarkt, pensioenen en flexibele contracten. De Consumentenbond wil dat telecomproviders... ongebruikte belminuten, sms'jes en data minimaal een jaar houdbaar maken. Uit onderzoek van de bond blijkt dat ongeveer 15% van die belminuten... en sms'jes en mb's aan data niet worden opgemaakt. Veel mensen zijn dat niet verbruikte te goed na een maand kwijt... terwijl er gewoon voor is betaald. En de Consumentenbond noemt dat absurd. En Tom van Heck stopt met zijn werk bij de NOS. Hij gaat vanaf juni bij radiozender BNR het ochtendprogramma tussen 6 en half 10 presenteren. En volgt in die functie Umberto Tanop. De oud-hockeycoach werkte sinds 1993 voor de NOS. Onder meer voor Langste Lijn en in de zomer voor Radio Tour de France. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is de FM Met Felix Burders. De grondwet van Torbek uit 1848 wordt tentoongesteld. Is die een bezoekje waard? Hier is Van Velzen. Van Velzen die kreeg al op zes jaar geleefd van zijn moeder een drumstel. Ja, nou, zijn ze zelf schuld in de firma Van Velzen? Ze hebben gezien wat er van terecht komt. Baby Get Higher dat was zijn eerste single. De Hits. In 1848 ondertekende koning Willem II onze grondwet geschreven door Torbecken. En daarmee stond de koning veel van zijn macht af en werd een eerste grote stap gezet richting democratie. Een belangrijk document dus dat vanaf vandaag voor het eerst in originele staat is te bewonderen. Straks om vier uur wordt de tentoonstelling van de grondwet uit 1848 feestelijk geopend in Den Haag. En daar zit nu ook de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendsen. Meneer Berendsen, goedemorgen. goedemorgen. Wat zegt het over onze interesse in de grondwet dat het document nog nooit in het openbaar te zien is geweest? Nou, dat wij toch heel anders in elkaar zitten dan de Amerikanen. De Amerikanen, die, ik ben een paar jaar geleden bij het Nationaal Archief van Amerika op bezoek geweest. Dat staat pal naast Capitol Hill. En daar staat iedere dag een ongelooflijk lange rij... voor de origineel tentoongestelde Declaration of Independence en hun Constitution... Um, nou, wij zitten in Nederland gewoon niet zo in elkaar. Uh, wij hebben een tijd lang uh, bij het Nationaal Archief, uh, bij het Centraal Station... hebben wij uh, de Vrede van Münster tentoongesteld. En daar kwam heus wel eens iemand kijken. Maar daar heeft nooit echt zo'n lange rij gestaan als bij de Amerikanen. We zitten gewoon anders in elkaar. Dus de Amerikanen vinden hun geschiedenis veel belangrijker dan wij de onze. Nou, en die hebben denk ik een veel sterker idee dat ze de staat waarin zij wonen, dat ze die zelf met de hand hebben gemaakt. En ik denk dat dat gevoel in Nederland niet zo sterk is. Dus wij hechten gewoon ook wat minder aan die, aan die staatsdocumenten. En is het zo dat ze die grond een beetje kunnen citeren daar in de Verenigde Staten? Ja hoor, ik denk dat iedere Amerikaan kan zeggen dat daar bijvoorbeeld in staat all men are created equal en dat we allemaal als Amerikaan onvervreemdbare rechten hebben zoals life, liberty and the pursuit of happiness. Dat kan iedere Amerikaan zijn hoofd opzeggen. Wat voor goeds heeft die grondwet van Thorbecke ons gebracht? Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen... dat de huidige democratie waarin wij leven... Uh, die, die is te danken aan die grondwet van Thorbecke van 1848. En dat, dat steunt eigenlijk op twee pijlers... De eerste pijler uh, is, um, dat is misschien nog wel de belangrijkste... De, de directe verkiezing van de Tweede Kamer. Dat was voor 1848 dus niet het geval. Er was een, een, een, een, een kleine groep uh, uh, grondbezitters... Uh, via een heel ingewikkeld stelsel... Uh, uh, konden leden in het parlement benoemd krijgen. Nou, de, de, verkiezingen, de directe verkiezingen zijn te danken aan de grondwet van 1848. Dat is de eerste pijler. En de tweede pijler um, is. Uh, nou, daar hoor je natuurlijk de laatste weken weer, weer veel over. Um, is uh, de bepaling dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn. En dat betekent dus um, de regering. Uh, die wordt gevormd nadat de Tweede Kamer uh, is gekozen. Dat is de verantwoordelijke regering. En de koning uh, speelt daarin geen inhoudelijke rol meer. Dat zegt die bepaling. De koning is onschendbaar. Meneer Bergens, is er in de loop van de jaren veel veranderd aan de grondwet? Nou, er zijn wel een paar stevige stappen gezet. Allereerst ook weer denk ik belangrijk uh, voor die democratie. Uh, in 1848 kon nog lang niet iedere inwoner van Nederland direct deelnemen aan de verkiezingen. Je moest namelijk een bepaalde som aan belasting uh, betalen. Hè, dus het was toch alleen maar weer voor de rijken. En het heeft toch nog een, een, een 70 jaar geduurd tot 1990. En het waren overigens ook alleen maar mannen. Dus Misschien ook nog wel een detail om het even over te hebben. Vroeger, ja. Dat waren in 1848 alleen maar mannen. Uh, in 1919 is het algemeen kiesrecht pas uh, uh, ingevoerd. Dus uh, dat is een grote verandering. Um, een tweede grote, serie grote veranderingen heeft te maken met het, het toevoegen van, van sociale grondrechten. De, de klassieke uh, grondwet van Torbekken um, uh, had de klassieke grondrechten zoals de, de vrijheden, he, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van godsdienst. Die werden al in de oorspronkelijke grondwet van 1848 gegarandeerd, maar sociale Grondrechten, zoals het recht op onderwijs, om maar eens even wat te noemen. Dat soort van het recht op arbeid, dat soort van sociale grondrechten zijn eigenlijk pas begin jaren 80, zijn pas van heel recent toegevoegd van de vorige eeuw aan de grondwet. En een van de beroemdste artikelen uh, sinds we uh, uh, Pim Fortuyn hebben leren kennen. Het, het artikel 1 is in feite ook het jongste artikel in de grondwet. Dat is het, het, het, uh, het discriminatieverbod. Dat zijn echt wezenlijke veranderingen aan de grondwet van 1848. Maar aan de andere kant, het huis van Thorbecke, zoals we dat noemen... De, de staatskundige, de staatsrechtelijke inrichting van Nederland... Ja is eigenlijk precies dezelfde als die van 1880. Nou ja, de waterschappen gaan er misschien aan. Hè? Ja, maar je hoort al zoveel praten. Hè? Volgens mij zijn er nu tientallen jaren zijn er, zijn er, uh, discussies over... Um van, van vier naar drie bestuurslagen, kleinere provincies, grotere provincies, gewesten, stadsdelen. Nou, nou noem het allemaal maar op. Uh, ze gaan dan misschien aan de waterschappen. Het, het, het zou best kunnen, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik stel maar. Ik moet het nog zien. Ik stel ja. maar gewoon even vast dat dat blijkbaar een heel solide huis was. Dat huis van Toorbekker. Straks wordt die tentoonstelling van het originele document uit 1848 feestelijk geopend. En wat zien we dan? Is dat een boek? Is dat een stapel papieren? Wat nee, dan op... ziet u um, um, wat ik echt een heel erg leuk uh, document vind. Wat je, wat je dan ziet is dat je het, het origineel door koning Willem II um, uh, getekende stuk ziet. Um, dat is dus een, een, op een voorgedrukt vel wat bedoeld was om wetgeving te maken. En daar staat voorgedrukt op wij Willem II, bij de gratie gods koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau... en toen nog grootherpig van Luxemburg. En daar staat dan met de hand geschreven door een klerk de tekst. En die staat ondertekend door de koning en door alle leden van de regering directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendsen. Hartelijk dank. En straks om vier uur dus die opening van die tentoonstelling... van de originele grondwet van Torbeke in het bezoekerscentrum van ProDemos aan de Hofweg 1 in Den Haag. De hij was het Tweede Kamerlid met de meeste volgers op Twitter... maar keerde na het verlies van GroenLinks bij de laatste verkiezingen... niet terug op het Binnenhof. In de webwereld van praat hij met Simone Wijmans over zijn nieuwe baan... en over zijn leven online. De webwereld van... Arjan Afasset. Ik heb 260.000 Twitter volgers. Ik ben eigenlijk de hele dag wel online. En uh, na je Kamerlidmaatschap ben je sinds kort directeur van de Open State Foundation, een organisatie uh, die zich bezighoudt met open data. Wat zijn open data? Ja, dat is uh, data, is, uh, dat is uh, overheidsgegevens. Uh, gegevens van uh, ministeries, gemeentes, semi-overheidsorganisaties. Uh, die zitten op een ton uh, aan informatie. En uh, wat wij heel graag uh, willen is dat die, uh, die informatie gedeeld wordt... met zo'n breed mogelijk uh, uh, publiek en zoveel mogelijk mensen... zodat uh, er uh, innovatie ontstaat, zodat er kennis uh, wordt vergaard. Uh, en, uh, en het is goed voor de economie, er ontstaan bedrijfjes... omdat uh, al die mensen met die data uh, aan de slag gaan. En noem eens wat voorbeelden. Nou ja, rond transport. Hè. Je, je kent uh, bijvoorbeeld wel die trein-app, waar je de aankomst en vertrektijden van de trein uh, open zijn ontsloten. Waardoor uh, iemand uh, een applicatie bouwt, uh, handig voor op je mobiele telefoon. En dan kan je heel snel zien uh, hoe laat de trein vertrekt. En daarmee bespaar je dus heel veel tijd. Uh, en dus ook geld uiteindelijk. En ik zie hier ook een site, uh, doekvoorinjehoek.nl ja, dat is een uh, applicatie die is ontstaan uh, door, uh, de, doordat het Rijksmuseum haar informatie uh, ontsloot. Um, en uh, op basis van kleurherkenning kan je een foto van je interieur uh, uploaden. En uh, deze applicatie zoekt daarbij uh, het mooiste schilderij uh, die het beste past bij je interieur uit het Rijksmuseum. En ik begreep dat jij je heel erg ook bezig gaat houden met transparantie in de zorg en open data in de zorg. Ja, we weten dat in de zorg... er speelt van alles in de zorg. We weten dat bijvoorbeeld de, enorme, de kosten in de zorg enorm oploopt. Tegelijkertijd weten we ook dat de zorgverzekeraars... enorme winsten maken. En eigenlijk is het heel raar dat patiënten... en mensen die elke dag gebruik maken van zorg... eigenlijk heel weinig informatie hebben over die zorg. En wat wij willen is dat die zorgdata ontsloten wordt... Uh, zodat je bijvoorbeeld kan zien uh, nou ja, de dichtstbijzijnde arts, ziekenhuis uh, in de buurt. Uh, maar ook uh, in Amerika waar ze al heel veel verder zijn op dit gebied. Uh, zie je ook dat ze door het ontsluiten van data en allerlei applicaties die daarmee ontstaan. Heel veel kosten bespaard kunnen worden in de zorg. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld in Amerika is er een, een applicatie dat heet Indigo. En die kan op basis van je levensstijl en, en, en een soort ziektebeeld. allerlei opties voorschrijven hoe jij uh, je, je gezonder kan gedragen. Stel je bent een diabetespatiënt en je rookt. Dan zegt die applicatie, je kan uh, uh, oefeningen doen, je bepaalde medicatie, uh, je kan stoppen met roken. En uh, die applicatie berekent dan hoeveel procent uh, je gezondheid toeneemt uh, op basis van welke optie je kiest. Dus je krijgt veel meer controle over je leven en je eigen gezondheid. testen met die applicatie hebben laten zien dat uh, er 13% minder hart- en vaatziekten uh, teweeg komt brengen door het gebruik van die applicatie. Um, nu zei je dat je ja, ruim 200.000 volgers hebt uh, op Twitter. Wie volg je zelf? Wie vind je interessant? Nou, ik had pas een... Uh, moet ik even spieken. kreeg ik een tip om een uh, Amerikaan, uh, Erik Topol... Hij is cardioloog in Amerika en die heeft een boek geschreven dat heet The Creative Destruction of Medicine. En die laat heel mooi zien wat allemaal mogelijk is op het gebied van zorg door het ontsluiten van data en dat soort dingen. Dus dat is iemand die ik recent ben gaan volgen en ja, dat is vrij inspirerend om te zien wat er allemaal mogelijk is. Welke sites zijn voor jou verder nog interessant? Nou ja, ik lees de laatste tijd veel blogs, uh, uh, nou ja, vooral rond uh, zorgdata. Dat is best wel inspirerend als je dat, uh, ziet wat er uh, in landen om ons heen gebeurt. In Engeland, in Amerika. Health Innovation, dat is zo'n blog. Ik volg uh, een aantal ja, tech-blogs, uh, maar dat deed ik al uh, langere tijd. TechCrunch is er uh, een van. Uh, uh, BuzzFeed vind ik wel interessant. Dat is gewoon ook wel entertainment. Uh, uh, dus dat is ook gewoon wel, wel leuk om te volgen. En muziek online? Uh, ja, zeker. Uh, ik moest uh, van uh, een tijdje geleden denken aan uh, Prince. Uh, uh, Sometimes it snows in april. Want dat sneeuwde in april. Sometimes it snows in april. Sometimes I feel so So bad sometimes I wish that life was never ending, but all good things they say. Met Sometimes it snows in april. Een favoriet van Arjan Elfacet. Hij is directeur van de Open State Foundation. En oud-Kamerlid voor GroenLinks. De besproken links staan zoals altijd op de site. De Gids. Ding Dong, The Witch is Dead. Het is de nummer twee in de Engelse hitlijsten... en het is een reactie op de dood van Margaret Thatcher. Het nummer verdeelt de Britten, want is het een terechte reactie... of ronduit respectloos? Nog altijd splijt de Baroness de Britse samenleving... Maar wat is de erfenis eigenlijk? Dat bespreek ik met Ajo Klamer. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En met Bart-Jan Spruit. Hij is voorzitter van de conservatieve denktank de Edward Burke Stichting. Meneer Spruit, uh, heeft u zich geërgerd aan de reacties op het overlijden van Thatcher? Ja, Het is blijkbaar nog veel te vroeg om een beetje met historische distantie naar haar te kijken. He, ze roept nog steeds... Uh... Voor een enerzijds, anderzijds uh, is nog steeds geen plaats. En ze roept nog steeds hele emotionele reacties op. Zowel uh, aan de kant van hen die haar geweldig vinden, als van de kant van mensen die, uh, ja, die, die, die hele erge dingen over haar geroepen En hebben. daar ergert u zich niet aan, die erge dingen die over haar gezegd worden? Ik vind het onterecht. Ja. Uh, maar. Wat om... heeft Thatcher uh, betekend voor Engeland? Nou, ik denk dat, dat Thatcher. Uh, ik wil niet zeggen dat ik nou in alle aspecten van haar beleid uh, dat ik dat geweldig vind. Maar dat zij toch wel in uh, Engeland eind jaren 70, begin jaren 80... met een economie en uh, ook een cultuur die in een diepe staat van malaise verkeerde... dat zij de right woman at the right place is geweest... om uh, die economie uit het slop te trekken... en uh, belangrijke dingen te privatiseren. En uh, Engeland ook weer een beetje zelfvertrouwen op het internationale toneel terug te geven. Meneer Klamer, niet alleen meneer Spruit heeft lovende woorden... ook Cameron noemde haar de redder van Groot-Brittannië. Rutte sprak over een icoon en een voorbeeld voor velen. Bent u net zo lovend? Nee, dat ben ik niet. Ik associeer haar uh, ook sterk met Ronald Reagan. Ik zat in Amerika in die tijd. En Reagan en Thatcher dat noemde hij in één adem. En zij zijn eigenlijk uh, radicale politici... Die vooral uh, wat we nu noemen het neoliberalisme in gang hebben gezet. Dus uh, dat zijn regenten, want zij waren bestuurders, Zij zaten daar in het zadel. En bedacht hebben dat de markt hun instrument is. Dus ze hebben dus geprivatiseerd, geliberaliseerd. Nou ja, in beide gevallen vakbonden, de macht van vakbonden gebroken. Ik ben het wel enigszins met Spruit eens dat er wel iets van die aard nodig was. Maar ze waren radicaal in hun ingrepen. En we plukken vandaag daar de wrange vruchten van. Maar Engeland is wel uit een hopeloze situatie geklommen. Ja, maar we gaan nu Weer terug naar een hopeloze situatie. En dat heeft precies te maken met hun op zogenaamde oplossingen. Want krijg je dus uh, als vruchten de sociale ongelijkheid bijvoorbeeld? Sociale ongelijkheid, uh, gedoe in de financiële sector, he, de liberalisering van de financiële sector, daar hebben wij nu de, de, de ge, uh, gevolgen van. En natuurlijk ook het uh, ja, de, de, uh, ja, soort uh, zeg maar een tijdperk van hebzucht. Dat is door Reken en Sessier uh, en, en in beweging gegaan. Zover gaat het. Ja, ik vind dat wel. Hebben ja. ze de menselijke natuur in acht jaar zo weten te veranderen... dat wij ineens hebzuchtig zijn geworden? Wat is eigenlijk radicaal aan het besluit om uh, ervoor te zorgen... dat de overheid geen auto's meer produceert... geen telefoontjes meer uh, verzorgt en geen staal meer produceert? Om nou, dat, dat kan te privatiseren. Ja, dat hangt er vanaf. Dat was toch hard nodig. En je moet. Ja. Uh, die, die vakbonden, dat waren half communistische organisaties die een soort vierde macht in Engeland vormden. Ja, om die macht te breken, moesten de dingen geprivatiseerd worden. En het lijkt mij. Uh, ik denk dat wij u en ik het heel snel eens worden over terreinen van het leven waar je niet uh, de, de wetten van de vrije markt op los het, moet laten. Zoals het onderwijs, laten, ja. Zoals het onderwijs. Maar, maar ook uh, zou niet, ik zou niet weten waarom de, uh, uh, de overheid ervoor uh, uh, uh, uh, moet zorgen dat mensen op school melk drinken, waarom de overheid auto's moet produceren, of staal moet produceren, of telefoontjes ik moet klaar. maken. Dat kan de, kunnen bedrijven veel beter, en in die zin is privatisering volkomen Ze zelf heeft wel be, uh, betreurd dat ze uh, zoveel politiek kapitaal heeft ingezet door het schoolmelk weg te nemen, de milksnatcher werd zo genoemd, en zoals ze in zekere zin ook wel te radicaal. Hè, van, uh, ook het hele idee van... Uh, Tina, there is no alternative. Word je nog steeds mee plat gegooid. Hè, alsof er geen alternatief is voor uh, privatisering. Ik ben het trouwens wel gedeeltelijk eens... Hè, dat je, waarom zou je auto's uh, op een nationale manier moeten produceren. Maar ik ben wel voor nationale banken. Omdat uh, private banken blijken toch uh, wat ongecontroleerd... Uh, de zaak uh, naar de verdommenis is te ja, helpen. Natuurlijk ook voor, meneer Sprijt voor Nationale banken? Dat kan ik me niet voorstellen. Je niet. Daar ben ik natuurlijk niet voor, nee. <laughs> nee. En, um, werkt bovendien, werkt uh, goed, door. Hè, want we hebben het over de evennis van het zetje. Echte echt pijnlijke uh, privatiseringen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg... zijn natuurlijk na haar tijd ja. de mayor. En vooral door die verschrikkelijke meneer Blair... Uh, ja. Doorgevoerd. Maar die hebben haar neoliberaal beleid, en dat moet ik wel even heel duidelijk maken: ze is geen liberaal. Ze is een neoliberaal omdat ze een regent is, hè, die dus marktwerking inzet. En dat is wel het belangrijkste instrument van haar geweest. Uh, en dat heeft ze pas en onpas uh, ingezet. Kijk, de openbaar voer in, uh, groot, uh, in Engeland is toch een groot probleem geworden. Omdat de metro, dat ook niet goed de metro is geprivatiseerd door Blair. Ja, dat weet ik wel. Maar dat is direct een voortvloeisel uit een Nee, want we gaan de spoorwegen niet privatiseren. Dat wordt ons waardeloos. Ik ben een conservatief die ervoor is dat er op ieder dorpje, ieder stadje... moet er een stationnetje zijn, en een postkantoor. Heel fijn. Dus dat vind ik heel fijn. Je bent eigenlijk ook over nationale posterijen. Zoals TNT, zoek je een door in de ogen. Nou, ik stond in een postkantoortje in mijn eigen woonplaats. En dat werd ook opgeheven. En er stond een oud mannetje die zei, dat is toch vervelend. Nu ben ik mijn dagelijks loopje kwijt. Vervelend, ja. ja. Dat vind ik heel vervelend ja. op die manier. Ja. Nee, maar daar moet je ook, daar dat ben ik wel blij dat je dat zegt, want dat is ook wel waarom we een tegenhouden hebben tegen Zetje. Kijk, Zetje is een radicale politica. U hoort Arjo Klamer, ja. Ja, en ik vind het wel mooi. Der Limpel uh, zei dat dat Alzheimer-patiënten... herinneren uh, ja. zich nog vetje. Uh, want het is vruchtig, zo uitgesproken... dat vind vruchtig, het, geweldig. Ja. Ja. het is zo uitgesproken dat ze echt uh, geschiedenis heeft gemaakt. En datzelfde geldt voor Reagan. Maar, maar spraakt, ik denk ja? altijd dat je iemand die zo radicaal uh, breekt... en gedeeltelijk was het nodig... Die, die zorgt voor haar eigen problemen. En die problemen, is mijn stelling... die komen we op de tegen in de financiële sector. Uh, in het bijzonder. Maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Wij in Nederland hebben last van Thatcher... voor wat zij eigenlijk ingezet heeft in het onder onderwijs. Ja. Ja. Nee, je je kunt een, toch niet zeggen dat... Er, kijk, taal... ik, ik geef ook les op school en ik erger me de gek aan... dat wij op rapportenvergaderingen het woord productie gebruiken. Nou, bijvoorbeeld. Dat de, is heel erg. Dank uh, aan Thatcher. Nee, je kunt niet ja, zeggen... Ja, is een hele manier van, van... denken, een hele nee. manier van framen. Je kunt niet zeggen dat bij een rapportenvergadering... Dat, dat de geest van Thatcher door de ja. lokale waait... omdat ja, zij dat ik bedacht. Mee mee, zij en heeft bedacht. Zij heeft ook de middenschool bedacht. Dat is nog veel erger, toch? Ja, dat was nog... Ja, nou, even ja, serieus? Ja, nee, dat is nog ook, veel erger, hè? Ja, dat is ook erg. Maar het gaat over hoe je het framet. En zij en zowel Reagan... Dat kan je laten zien. Hebben de, de taal veranderd? Reagan en Thatcher zijn toch ook, zeg maar, uh, naast alle neoliberalen. Ik vind dat ze nog uh, dat Thatcher eigenlijk in de privatisering nog gewoon de goede sectoren heeft aangepakt. Dit is ze zijn, al, spruit. Het zijn toch ook helden geweest in hun tijd. Die nou, bijvoorbeeld niet accepteren dat het grote kwaad het communisme. Daar ga je geen containment-politiek mee voeren. Maar dat is een vijand, die moet je verslaan. En dat hebben ja. ze met de paus samen gedaan. Ik heb wel gedaan. respect voor uh, de manier waarop ze dat deed. Ik vind die film, die Iron Lady, ik Lady, ook wel bijzonder om te zien. Ja, maar het idee van, he, there is no alternative. Waarmee je eigenlijk alle alternatief uitschakelt. En dat mensen dat ja, niet nu geloven. Als je wel in een alternatief ge gelooft... dan ga je, krijg je zo'n beleid wat dit kabinet van ons nu in Nederland aan het voeren is. Ja. En dat is veel dus erger, denk ik. Nou, ik ben niet voor radicaal, maar ik, ik, ik geloof wel dat er iets te bezuinigen valt in Nederland. Dat uh, lijkt mij voor een volgend debat. Ja, ja. dat lijkt me ook, ja. Het was een mooi gesprek tussen klaar, twee nee. heren. Bart-Jan Spruit, hij is voorzitter van de Burgstichting en Ajo Klamer, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Valt er nog wat te zien op televisie vanavond, heren? Enig idee? Ik, ik, ik heb het daar nog niet in verdiept. Ik nee? moet vanavond een masterclass geven, dus goed, ik wil het niet weten eigenlijk. Ja. Ja. Oké, ja. dan voor degenen die uh, geen e-, bezonjes te doen hebben vanavond... en die lekker lang uit op de bank kunnen zitten. Er is zoiets als 100 jaar vooruit. Dat gaat over een cafetaria die Vooruit heet. En Vooruit ging open in het jaar van de wereldtentoonstelling in Gent in 1913. En het verhaal is dat van daaruit een heel socialistisch conglomeraat groeide, meneer Spruit. Een nee, heel nee, socialistisch nee. conglomeraat met feestlokaal... met socialistische bakkerijen, met winkels en met fabrieken. Om half tien natuurlijk... <laughs> op Canvas. En in het Uur van de Wolf staat Michael Haneke centraal, de maker van de succesfilm Amour. Hij kreeg er niet de Oscar voor de beste film voor, maar wel de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. Portret van de in München geboren Oostenrijkse regisseur. Misschien dat hij nog een keer uitlicht wat man van het bejaarde koppel dat elkaar tot in de dood lief heeft en verzorgd aan het eind van de film is gebleven. 11 uur, op Nederland 2. Het programma heet het Uur van de Wolf. En daarin dus Michael Haneke centraal. Zometeen het programma Lunch met Jurgen van den Berg. Ik zie je